Kulivendricht met het NOS journaal. De Politiebonden en de Raad van vanaf volgend jaar kunnen agenten die niet fit genoeg zijn worden overgeplaatst naar bijvoorbeeld een kantoorfunctie. De bonden en de korpschef zijn bang dat er door de zware test te weinig agenten overblijven voor op straat. Ze vinden dat de test moet worden versoepeld, in het bijzonder voor oudere politiemensen en vrouwelijke agenten. Op de binnenplaats van het paleis in Monaco zijn prins Albert en oud Charlène Charlene Whitstock voor de kerk getrouwd. Bij de plechtigheid waren veel buitenlandse gasten, onder wie prins willem Alexander en prinses Maxima. Gisteren trouwden prins Albert en Charlene Wittstock al voor de wet. Prins Albert heeft uit eerdere verhoudingen al zeker twee kinderen, maar het is de eerste keer dat hij trouwt. Charlene Woodstock gaat voortaan door het leven als prinses Charlene. In een hindu tempel in Zuid-India is een miljarderschat gevonden. De schat bestaat onder meer uit ruim 500 kilo aan gouden munten, gouden kronen, diamanten, smaragden en robijnen. Alles lag opgeslagen in twee ondergrondse kamers. De autoriteiten zijn nog bezig met een precieze inventarisatie. Sommigen zeggen nu al dat de Indiaanse tempelschat zeker 7 miljard euro waard is. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Hij was oppermachtig bij de eindsprint die bergop ging. De Tour begon het jaar niet met een proloog, maar met een gewone etappe. In de laatste kilometers waren er een paar valpartijen waardoor het peloton uiteenviel. Robert G. Zink en de Luxemburger Annie Schlek verloren 6 seconden en Alberto Contador, de favoriet voor de eindzege, zelfs 1 minuut en 20 seconden. Gilbert draagt morgen de gele trui. Het weer, vannacht in het zuidwesten opklaringen, in het oosten en noordoosten kans op wat regen. Overdag in het westen veel zon, in het oosten plaatselijk nog wat regen. Het wordt dan 16 graden op de Wadden en plaatselijk 20 in Limburg. Dit was het NOS. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Uh, Herman, voordat we verder gaan. Uh, we hadden gisteren een, uh, of alweer een heel leuk feestje. Ja, het 20-jarige uh... 20 jubileum van uh, Ananda. Yeah. Dat was echt uh, heel erg mooi. Uh, de Groenmarktkerk in Haarlem was afgehuurd. 400 mensen waren te gast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 gehouden hopen we dan Herman. Ja, ik, ik heb dus een kerk vol gekregen. Hè? Ja, we hebben in ieder geval vol gekregen. Ja, dat ja, dus testen, niet, stap 1 is goed gelukt. Oké, okay, dat is zover. Dankjewel. Ja, we gaan nu naar de eerste muziek. Haarlemse duo To Be. Uh, met je raakt me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 to be met die luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Arianna Verhalen. Zij is live coach en ze begeleidt als coach al meer dan twintig jaar man managers en medewerkers.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 een, uh, uh, ik zat net naar het nummer te luisteren. Ontzettend mooie groep, trouwens. Tobi. Ja, Tobi. Yeah. Fantastisch mooie stem. En uh, je raakt me. En uh, um, uh, dan is het nog niet over vak, maar als ik denk van uh, wat, wat mij het geeft, dat coach, is dat je mensen echt, echt kunt ontmoeten. En dan heb je het over raken en geraakt worden. En als je uh, geraakt wordt, uh, dan heb je het over het hart en, en de ziel en de. Uh, um,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 om uh, te bewust te worden van wat ze doen. En ja. een fantastische coach kunnen zijn. Er kunnen ook mensen zijn die geen coachopleiding hebben. Die een fantastische coach kunnen zijn. Ja. Um, dus het is ook een beetje uh, wat je meekrijgt. Uh... Vanuit jezelf als mens om ja, coach te zijn. Ik, ik, ik denk dat het dat je echt dat het bij het talenten hoort om om of te kunnen analyseren of te, door te kunnen vragen, om te kunnen zien wat er bij de ander ja. speelt. Ja, ik denk ik ook. Analytisch en empathisch ja. vermogen. ja, ja. <laughs>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 Want beter een oorlog dan gewapende vrede. Beter op zoek gaan dan altijd gewapende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 Maar beter een oorlog dan vrede. Beter op zoek gaan dan altijd gewaar. Beter gevallen dan nooit gesp... Zo luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Ariane van Galen en zij is live coach. En ze begeleidt ons coach al meer dan twintig jaar. Managers en medewerkers, teams en organisaties om vanuit passie hogere resultaten te behalen.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 DR weer meer middels uh, verbindingen en herinneringen en daar ja. iets nieuws van de plaats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 De counseling, nou ja, daar heb ik denk ik gewoon niet zoveel verstand van. Nee, maar je bent natuurlijk ook geen counselor. Ik ben ja. zelf wel counselor. Want ik heb ben als counselor opgeleid. Um, en ja, de, de, de, de, het is wel degelijk een verschil. Het is een beetje de, in de hoek psych psychotherapie en counseling. Hè? Ja. Psychotherapie is echt uh, op, op academisch niveau. En counseling is zeg maar op HBO-niveau. En counselors mogen mensen wel ondersteunen en begeleiden. Maar echt hele zware trauma's mogen ze dan, dan weer niet te doen. En dat is dan weer voor de psycholoog. Okay. En als iemand echt een beetje wat meer. Uh, uh, nog verder komt dan moet je naar de psychiater hè? dan uh, moet je met medicijnen ja, mensen echt, ondersteunen ja. om ze een normaal leven te kunnen la laten leiden ja. dus counselors vinden wel degelijk het belangrijk om dat onderscheid ah, te, te maken maar ik, ik nee, geef niet maar ik kan me voorstellen vanuit jou dat je zegt van ja het is ja. allemaal een, en het grappige is ik, ik zelf ben transformatiecoach en ik weet dat ik op hetzelfde niveau werk als jij en dan ja. komt ook alles samen dan wordt het een soort weet je of het dan of het dan therapie heet of, of, of counseling of coaching of het ja. is bijna niet meer uit te leggen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 Ja, dus het is alleen iets anders dan energetisch werk. Het is uh, energetisch ja, in balans komen. Het, ja, dat... ja.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 Is Breekbaar als glas Ik twijfel aan mezelf Iets is wat het lijkt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 onderbewusten um, met vorige levens en uh, dat we in energie ons energieveld neemt uh, de energie ook mee van vorige levens en de patronen zitten daar nog in. Nou, kan je zeggen iets van karma misschien? Ja, karma. En uh, uh, karma is een Indiaanse, Indiaanse uitdrukking voor dat je dat allemaal meeneemt uh, vanuit vorige levens. En in zo'n healing sessie uh, wordt het allemaal weggehaald.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 En uh, uh, van een, van een pu twee puben En woon ik dolgelukkig in Haarlem. En uh, heb ik een hele mooie geliefde. Ja. En, uh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 en